9 uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. Volgens Iran mogen VN-inspecteurs van het Syrische bewind... onderzoek doen in de oostelijke wijken van Damascus. Iran zegt dat te hebben vernomen van de Syrische regering. In de wijken zou woensdag een aanval met zenuwgas zijn uitgevoerd. Bij de aanval kwamen volgens ziekenhuizen zeker 355 burgers om het leven, onder wie veel vrouwen en kinderen. De Syrische regering zegt dat de rebellen achter de aanval zitten. En daarom zou Assad volgens Iran volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. In Tsjechië zijn bij anti-Roma-protesten in zeven steden tientallen mensen gearresteerd. Alleen al in Ostrava kwamen tot 60 arrestaties toen extreemrechtse betogers slaags raakten met de politie. De ongeveer 250.000 Roma in Tsjechië vormen de grootste minderheid in het land. De demonstranten houden de Roma verantwoordelijk voor veel criminaliteit. In Praag was er een tegendemonstratie. In Nederweert is een hotel ontruimd vanwege een grote brand in een naastgelegen pand. De elf hotelgasten zijn in de buurt opgevangen. Het leegstaande gebouw waar een boerenbond zat is door de brand verwoest. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Bij Waddingsveen zijn door een ongeluk twee bromfietsers omgekomen. Het is toch niet duidelijk wat er is misgegaan. Het ongeluk gebeurde op de N207, de weg tussen Waddingsveen en Boskoop. De oorzaak van het weglekken van radioactief water bij de kerncentrale in Fukushima is mogelijk gevonden. Dat zegt de beheerder van de centrale. Op het terrein staan vaten waarvan er waarschijnlijk één door een kapotte naad is gaan lekken. Daardoor is 300.000 liter radioactief water weggelopen in de bodem en in de stille oceaan. Het weer, in het midden en zuiden van het land komen mistbanken voor. Verder is het wisselend bewolkt en in het zuiden kan het vanmiddag gaan regenen. In het noorden blijft het bijna overal droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Uh, vandaag zijn wij te gast op de Dutch Bird Fair. Het grootste natuurevenement uh, van het jaar in Nederland. We praten over de veelbelovende natuurfilm De Nieuwe Wildernis... die op uh, 23 september... In uh, nou, 60, 70 bioscopen in première gaat. Ik kijk even naar de grote man in die wij zo gaan spreken. Uh. Hoeveel bioscopen gaat de film? Mart Volgens mij ja, ongeveer rond 60, 60, 60, 60 70. 70 ja. Ja. Ja. Um, we doen ook nog de vogelgeluidenquiz. En we beginnen zo direct in Vogelkijkhut de Kluut. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Klein clubje kokmeeuwen, Pal voor de kluut. De observatie uit de kluut neer. in een mooie ochtendlicht. Het is leuk, hè? Je gaat altijd een beetje fluisteren als je hier zo bent. Want ik denk niet dat de vogels veel last van ons hebben als we hard op praten. Nee, dat, dat denk ik ook niet. Nee, het is meer gewoon dat je voor jezelf het gevoel dat niet wil, die vogels niet wil verstoren. Daarom doe je dat. Het ja. is nog een beetje rustig vanuit de vogel, Het is nog wel op, ja, rustig, maar het is nu wel uh, vrij vroeg nog. Het is uh, zondagmorgen, maar de mist uh, is, is nog aanwezig. We kunnen net aan de achterkant van de plas zien... Maar uh, ja, de eerste vogels zitten er gewoon. Ganzen, haalsvolvers, kuiven in. Er kwam net een groepje kuiven in de over. En je ziet nu achter elkaar dat die kokmeeuwen hier langzaam voor de hut gaan zitten. Zie je dat? Net was er één en nu zijn er al zes, zeven. Er zit bijna niks in het natte riet. Want ja, dat is voor vogels ook niet lekker. Natte nee, kleren. Omdat ik zeker weet dat ze er wel eens moeten zitten. Al die kleine zangvogeltjes, die kleine karkiet, snoren, blauwborsten. Die moeten hier gewoon zitten. Chiftja voor je op de achtergrond. Wacht, hij zit er gewoon. Chiftja voor de. Dat... Nee, nu niet. Nu is hij even stil. Ja, is... Alleen een contactgroepje. Ja, contactgroepje, ja. Die zitten er wel. Alleen, ja, het is nu heel nat. Hè. Dus je die... meiden nu heeft het nat. Maar het wordt langzamerhand echt een beetje onbewolkt. Dus dat, uh, het wordt vanmiddag nog leuk. Gisteren zijn er een heleboel aardige waarnemingen gedaan. Onder andere, ja, ik moet eerst even zeggen. Op het bord waar de waarnemingen op stonden. Dat heeft vannacht buiten gestaan. Dus alle waarnemingen zijn wegge... weggespoeld. Maar dat was me goed ook. De mooiste was natuurlijk ja er zijn uiteindelijk geloof ik twee of drie visaanen gezien en het leuke was aan het eind van de middag vlak voordat het afgelopen was van een hele mooie vis aan het laag over het terrein gesekeld... en uh, verdween uit het beeld dus echt nou, honderden mensen hebben nog die visarend kunnen zien. Leuk. Mooi. Het leuke is dan, dan wordt het ook omgeroepen... Hè? Ja. van niet alleen van uh, wil de eigenaar van de blauwe volkswagen zijn <laughs> ja. lichten uitdoen... Maar, ja. maar ook er is een visarend gesignaleerd ja. op, op drie uur. Maar dat is nu de kracht van zo'n festival op zo'n terrein. Het gebeurt altijd, het gaat om vogels. En vogels zitten zorg bij. Op het moment dat er iets gemeld wordt, iets gezien wordt... dan wordt het vrij snel doorgegeven, kunnen heel veel mensen maar genieten. Wat wil jij nog zien vandaag? Nou, ik zou het erg leuk vinden om, uh, maar dat is misschien, misschien, misschien een beetje te enthousiast, maar de zwarte ooie van mag van mij nog wel. Die zou je ook, die is een aantal weken geleden hier gemeld. Heeft een aantal weken, een aantal dagen hier gezeten. En die echt zo'n dag dat hij of nog een keer een visarend of misschien zelfs de zeearend. Maar ja, het kan van het kan altijd kan nou ja, altijd. Dus naja, het... dus het kan. Het kan? Ja, het moet. Het moet. Ja, maar nou, het moet. Ja. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, kijk we even verder. Mocht u denken, jee, wat is vroeger volgens een dramatisch weg ingeslagen met die muziek vanochtend. Nou, dat kan wel een beetje kloppen. Dit is muziek van het Metropoolorkest. Het heet Brutus. Het is gecomponeerd door Bob Zimmerman. En het komt uit de film De Nieuwe Wildernis. Nou, het kan u niet ontgaan zijn. Die film die is gemaakt hier in en over de Oostvaardersplassen. Twee jaar lang volgde een filmploeg de vossen, ganzen, ijsvogels, herten. En de grootste kudde wilde paarden van Europa. En de man die de film regisseerde zit tegenover ons, Mark Verkerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Die muziek die je hoort, die moet, jij moet die muziek kunnen dromen. En je moet bij, als je nu, dit was Brutus, heb je dan ook meteen het beeld erbij wat bij deze muziek hoort? In de, inderdaad. Het, het, is, uh, het is wel heel mooi muziek uh, gecomponeerd door uh, Bob Zimmerman voor, uh, het, uh, voor, de, voor, uh, voor de hele score voor de film. Ja. Maar, um, maar wat zie jij als je dit hoort? Dit is, een, uh, dit is wel een heel bijzondere scène, um, um, ongeveer midden in de film, waar een oude hengst uh, met zijn harem wordt uitgedaagd eigenlijk door een jonge, vrij gezellig hengst die probeert eigenlijk zijn uh, merries weg te pakken. Ja. En, uh, dus er zit een, het is op zich een, uh, ja, een groot conflict tussen die twee, uh, twee hengsten. En er gebeurt iets heel onverwachts uh, midden in die scène... Uh, die ook eigenlijk heel interessant is. Maar, uh, Je gaat natuurlijk niet vertellen wat er gebeurt <laughs> nee, voor dat moeten we eigenlijk, uh... Je laat het uh, in het midden, en, ja. hoe, hoe gaat het dan, Mark? Want uh, deze film is echt opgezet en gemaakt als een bioscoopfilm... Motion picture, hè? je koopt kaartje, gaat in de bioscoop niet uh, s'nachts op een uh, op Nederland 3 als documentaire, maar echt grote bioscoop. Monteer je dit nou op muziek of monteer je het verhaal en gaat het dan naar Bob Zimmerman? Uh, hoe, hoe gaat dat? Nee, nee, nee. Um, nee, de eigenlijk de, be de beeld moet altijd leiden. Eigenlijk, voor, en, en ik denk voornamelijk voor, uh, voor bioscopen dat, is, dat, uh, is dat nog belangrijker. Um, dus uh, nee, die, die scènes wordt. Uh, Je monteert wo ze eerst ruw en dan gaat ze dan naar de componist. Precies, ja. Ze wordt, ze wordt in, eigenlijk in een, in een, in een vrij af, afgemaakt stadium gaan ze, er, gaan, gaan ze eigenlijk naar de componist. Ja. En, uh, en daarna zit natuurlijk altijd ruimte om, uh, om beeld en muziek gewoon helemaal ja. goed passend bij elkaar te krijgen. Maar nee, de, de beeld. Uh, ja. Dat, dat is, eigenlijk... is leidend. Is is leidend, leidend. Ja. Dat is, ja. En nou is een regisseur van een film... bij een, een reguliere bioscoopfilm... altijd degene bijvoorbeeld die actie roept tegen de acteurs. Je hebt natuurlijk niet actie geroept tegen die hengsten in deze scène. Dus even voor de mensen die daar dan geen beeld bij hebben... wat is, dan, wat is precies jouw rol geweest? Um, ja, je loopt hem, denk ik... Um, in eerste instantie is het is uh, om met een plan te komen... eigenlijk voor, voor een film, een structuur... Uh, waar we in kan werken, zeg maar. Dus, uh, <tie> um, en dat is. Uh, dat heb ik samen met Ruben gedaan in, in het begin. Ruben, Ruben Smith, mijn com co collega, compagnon, een hele gebeurtenis eigenlijk. De bioloog die uh, jarenlang hier ook gefilmd heeft in, het, in de oosthuis Precies, ja. die, die echt die uh, de, de, de, groot kennis heeft van, van, van dit gebied en, en alles wat, uh, wat hier om, uh, om draait. Is ook. Uh, Heel goede fotograaf. Um, dus weet ook heel goed uh, hoe je dieren in beeld uh, kan brengen. Op, uh, op een goede manier. Uh, maar um, ik ben meer filmmaker. Dus uh, ik, ik bemoei mezelf eigenlijk veel meer over structuur. Hoe dus stelt ga je het verhaal dat, samen eigenlijk. Hoe het verhaal. Ja. Ja, ja, hoe, ja. hoe je dat eigenlijk. Als, maar ja, dat als zal voor veel mensen best verrassend zijn. Want ik, ik denk dat er genoeg mensen zijn die denken: Nou, natuurfilmers gaan de natuur in. Die filmen wat er te zien is, zo goed mogelijk. Ze gaan naar huis en ze maken er een mooi filmpje van. Ja. En daar zet Bob zonder muziek onder. Maar jullie bedenken een verhaal. Jullie hebben bepaalde personages, hoofdpersonages in de film. En daar ja. worden verhalen meegemaakt. Ja, je moet natuurlijk wel een, een idee hebben. Uh, voordat je begint. Anders uh, heb je geen idee van... Ja, het is een groot gebiedje en je kan van alles filmen. Uh, uh, ja, dus je, je moet, je moet, je moet een, een plan hebben. Uh, maar geef eens een voorbeeld dat? van een idee... over een van de dieren die jullie gevolgd hebben. Want ze moeten het ook doen dan, vervolgens. Ja, dat, dat, dat, uh, dat lukt niet altijd. Maar uh, nee, we, we wisten bijvoorbeeld uh, een van de hoofd... Uh, idee van de film eigenlijk was... we, we wilden niet specifiek dieren... Te, te veel ingaan op specifiek dieren... te veel uh, focus leggen... Op, op, op individuen. Wat belangrijk was eigenlijk... was het hele systeem... in beeld te brengen. Proberen dat hele, dit, dit hele leefgebied... Uh, in beeld te brengen. Dat, dat je ziet eigenlijk het, het samenhang... het interactie, hoe het allemaal... Uh, bij elkaar werkt. Um, en dat dan... door Vier seizoenen heen. Ja. Um, maar we, we, je, je hebt ook een soort rode lijn nodig voor, voor, een, voor een film. En de, dus we, we wilden iets met de paarden doen. De paarden zijn ook. Het zijn echt een soort rode draad ook. Die, die zijn een soort soort rode draad, en, mm -hmm. lichtjes, een soort rode draad in de film. En um, <coughs> specifiek wilden we gewoon een veulen volgen. Uh, de film begint in het voorjaar. Uh, en er dus is een tijd waar veel wordt worden geboren. Dus een veulen pakken in het begin en, dat, en dan door de door jaar de veulen volgen. coming of age van het veulen eigenlijk. Als je in bioscoopfilmtermen... Ja. Ja, precies. ja, precies. Omdat je ja. weet, als ze we dit veulen gaan volgen... jullie hebben hier twee jaar gefilmd... Dan, zit, dan moet daar een goed verhaal in zitten. Dan hoop je dat. Ja, ja. Ja. Ja. Is dat gelukt? Je het stiekem het halverwege een ander veulentje gepakt... omdat het niet... Uh... Nee, we hebben uiteindelijk was, was lastig eigenlijk om een, om een goede vullen te vinden. Of een vullen die we steeds terug konden vinden. Uh, ja. Alle vullen li li lijken, lijken een beetje op elkaar. <laughs> de paarden sowieso lijken allemaal op elkaar. Een ja. Maar we, <coughs> ja, we hebben in de eerste weken een zwarte vullen kunnen vinden. Die, uh, die het een stuk makkelijker voor ons maakte... en denk ik ook voor de, voor, straks voor de, voor de kijker ook. dat hij weet... Oh ja, dan heb je dat zwartje weer, ja. Ja. En, um, uh, maar dat was ook uh, dan ook onmogelijk eigenlijk om... om, om te, er was maar één, dus... Uh... Dus je kon niet <coughs> halverwege dan nog een ander zwarte velletje pakken? Nee nee nee. Nee, maar... nee, nee, nee. Dit is de, de grootste van ooit gemaakt in Nederland. Um, lopen we te hard vooruit als we vragen of, de, of, je al, of er al plannen zijn voor een tweede... Ah, nou uh, ja, we moeten deze nog uh, goed, denk ik, uh, ja. neerzetten. Maar um, nee, maar in de, in de, in de loop van, uh, van die twee jaar ver, is wel een ontzettend uh, goede team bij elkaar gekomen. Denk ik. Uh, um, en het zal een zonde zijn als we niet als nog een keer elkaar... dat uh, ja. kon inzetten. Dus uh, nee, ik denk dat uh, iedereen zit. Uh, de intentie is Voor mij er. betekent het het dat er wel zijn ja. en, uh, er komt nog wat. Nou, we gaan eerst maar eens even genieten van uh, de nieuwe wildernis. In drie, op 23 september een première en uh, 26 september te zien uh, in alle, nou ja, bijna alle bioscopen in Nederland. Laten we het even lekker uh, groot neerzetten. Mark Verkerk, regisseur van de nieuwe wildernis. En ja, veel plezier bij de première. Daar uh, zijn wij ook als het goed is. Uh, de, de komende weken invoegen volgt natuurlijk veel aandacht voor die grote Oostvadersplassenfilm. De nieuwe wildernis. We dus dank Martin, dankjewel. Um, Mark. De, uh, Mark uh, ja. Dit vogelfestival wordt gesponsord door uh, diverse fabrikanten en leveranciers van verrekijkers en telescopen en wat al niet meer. Maar de meest bijzondere vogelkijker nou, die staat hier aan de rand van het festivalterrein uh, met Rob Buiter. Ja, die staat hier inderdaad aan de rand van de plas. Er zit heel weinig glas aan deze vogelkijker, maar je kan hem wel horen. Moet je heel even luisteren. Met een beetje mazzel hoor je dan wat zoomen. Er staat hier een wagentje met een enorme radararm. Die nou ja, pak een beetje iedere seconde een rondje spint. Siete Hamminga van het bedrijf Robin Radar Systems staat erbij. Dit is gewoon een radar. Nou, niet gewoon een radar. Het is eigenlijk een heel exclusief radar met het gewoon radar kun je geen vogels zien, eigenlijk alleen maar grote objecten zoals vliegtuigen of schepen. Maar dit radar is specifiek ontwikkeld om vogels te kunnen zien. Jij ja, hebt hier ook niet zo'n scherm, hè, wat je uit de film kent, zo'n groen beeld waar dan dat streepje rond tolt en dan zie je wat stipjes. Jij staat nu bij een computerscherm met allemaal stipjes, met een slurfje erachteraan zeg ik maar even. Dat zijn vogels. Ja, ik kan een stukje inzoomen en dan zie je daar inderdaad allerlei bolletjes met uh, nou ja, slurven, zoals jij dat noemt. Uh, die slurven, dat is het uh, vluchtpad. Uh, het bolletje, dat is de vogel. De grootte van het bolletje bepaalt ook of het een grote, een middel of een kleine vogel is. En je ziet er nog wat getallen naast staan. En dat uh, is de, de V van snelheid, de D van distance. En in sommige gevallen voegen we daar de hoogteinformatie aan toe. En weten we op de meter nauwkeurig waar die zit. En rechts zie je ook een, een, een legenda, een rood, dat is een, een, een groep vogels. Oranje, een grote vogel. Yellow, een small bird. Lime is een, een vehicle, een, een voertuig, die kan je hier ook mee herkennen. Maar het leukste is natuurlijk dat je dus inderdaad gewoon echt die vogels over het scherm ziet gaan. Kun jij nou ook, ook zien of dat, dat oranje bolletje daar, of dat een meeuw of een reiger ofzo, of zo wat is? Nee, dat kan ik niet zien. Um, het is natuurlijk wel de sport in ons uh, bedrijf om uh, steeds meer te leren over die uh, targets. Dat betekent ook dat uh, het radar links, wat je ziet, want we combineren twee radars, uh, die is ook in staat om vleugelslagfrequenties te meten. Er ja, staat er eentje, staat horizontaal te draaien, en die links die jij noemt, die, die draait verticaal. Ja, die draait nu verticaal, maar die kunnen we ook stilzetten en uh, een, een specifieke vogel volgen. De vleugelslagfrequentie meten Dat is een van de dingen die we in de toekomst willen gaan gebruiken... om steeds beter te worden in bepalen wat voor soort vogel het is. Ja. En daarnaast kun je ook denken aan het vluchtpad, is natuurlijk kenmerkend. De hoogte is kenmerkend, de snelheid. En met de snelheid bijvoorbeeld, de relatieve snelheid, de airspeed... kunnen we ganzen heel goed uh, uh, identificeren. uitpikken. ja. ja. Dus, dus, uh, ja. dus nog even. En je kan inderdaad gewoon echt vogels op soort herkennen met behulp van een radar. Ja. Nou, dat is wel de holy grail. Uh, ja, ver we daarin uh, helemaal gaan komen, dat uh, valt te zien. Maar uh, als je kijkt naar de stappen die we de afgelopen twee, drie jaar hebben gemaakt... dan uh, is dat zeer hoopgevend. Ja, ja Adriaan Dokter, uh, van onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam... en van het uh, Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen... staat hier ook ja, bijna verlekkerd uh, naar het scherm te kijken, volgens mij. Ja, ja ik word er wel enthousiast van. Ja, het gaat ontzettend hard uh, de ontwikkelingen. En... Uh, ja, nog maar een paar jaar geleden staart ik inderdaad nog naar een groen schermpje en nu, nu ziet het er al prachtig uit. Nu wordt dat gewoon echt real time, dus de, de, de vogel die hier boven vliegen, wat, wat meeuwen en wat zwaluwen, die zien we hier nou ook gewoon meteen op het scherm worden herkend door de radar. Ja, ja ik denk dat het inderdaad... Er zitten hier wat grauwe ganzen, zag ik hier op de plas, en die, die vliegen af en toe een stukje. Dus hij weet het inderdaad veilig is op te pikken, terwijl ze toch heel laag over het oppervlak vliegen. Is dit al interessant voor vogelonderzoek... als je nog niet exact weet welke vogel welk stipje is? Ja, dat denk ik wel. En het is natuurlijk dat wij zijn... Je kunt het ook geïnteresseerd zijn in de meer algemene eigenschappen van vogels. Bijvoorbeeld vogeltrekken, hoe vogels met wind omgaan en met het weer. En, uh, dat is niet speciaal aan één soort gebonden. Dat, uh, dat kan je prima met... Uh... Ook als je niet precies weet wat voor vogel het is, kan je daar toch heel leuk onderzoek mee doen. Ja, en jij hebt de afgelopen jaren ook onderzoek met behulp van radar gedaan, rond het ballig zand, bij Den Helder zeg maar. Ja, inderdaad. Daar keken we vooral naar, naar hoe vogels, wat vogels zich verplaatsen, van de hoogwatervluchtplaatsen naar de watplaten. En welke watplaten ze dan selecteren. Dus zo kan je, zo kan je het bijvoorbeeld voor vooragierstudies aan, aan, aan steltlopers, bijvoorbeeld, hebben we dat toen gebruikt. Ja en zo uh, en, en, en iets anders is bijvoorbeeld uh, vogeltrek, uh, zangvogels hoe, uh, hoe ze nou hoe vogels natuurlijk vogeltrek gebeurt bijna allemaal s'nachts. het meeste uh, en daarom is de daar ook zo fantastisch. Want ja, die, die, je, die ziet uh, s'nachts hetzelfde als overdag uh, zitten. Ja, dat klopt. Ja. Ja en, uh, en het, is, het is fascinerend om te zien hoe goed kleine zangvogels daarin kunnen zijn dat dat ze bijvoorbeeld als het dan op drie kilometer hoog uh, een, goede, een goede wind is en een, een heel laag aan de grond niet... dan weten ze toch feilloos midden in de nacht het kleine windoptimum te vinden. En, en dat soort dingen kunnen we heel goed onder, onderzoeken met van dit soort radars. Ja, ik, ik begreep zelfs dat jij uh, uit het afvalputje van, van buienradar... dat jij ook daar nog informatie over vogels uit weet te halen. Ja, ja daar ben ik inderdaad ook mee bezig geweest. En uh, dat is natuurlijk ook... Je hebt natuurlijk net zoals je heel veel verschillende soorten auto's hebt... zo heb je ook heel veel verschillende radars... En, uh, en wij hebben ook geprobeerd om meteorologische radars, dus gewoon buienradar wat je kent van je appje op je mobiele telefoon, uh, om dat te gebruiken. Dat zijn de radars van het KNMI. En uh, dat zijn hele grootschalige radars, dus daar kan je niet echt individuele echootjes op zien. individuele vogels zoals hier. Maar je kan wel. Uh, toch wat algemene informatie vogels kun je zien. Ja. Ja. Nou is er hier uh, op het festival van alles aan mooie kijkers en alles te koop. Maar uh, deze radar, wat kost dat nou, zitten? Nou, wat je hier ziet staan kost ongeveer uh, 6 ton. En de meeste systemen zitten tussen de 6 ton en de miljoen. Dus ik heb gisteren nog geen, uh, nee, geen, geen potentiële uh... Nee, Er lopen hier natuurlijk eigenlijk geen potentiële klanten. Maar uh, we vinden het hartstikke leuk om te laten zien wat we kunnen. Het is wel geweldig om te zien. Bedankt. brink of zit alweer tegenover ons. Herken je hier een vogel in? Nee, eerlijk gezegd niet. Want het heette namelijk de nachtegaal. Dus ik dacht, misschien uh, kun je hem eruit halen, maar... Uh... Wij ah, moeten al die geluiden van jou wel. We hadden ze moeten herkennen. fluiten natuurlijk, ja. hè? geen piano spelen. Nee. <laughs> piano Duo Krommelink was dit uh, met een stuk van Braams de nacht te gaan. Henny Brinkhoff is vandaag onze geluidenman. Uh, hier op de Dutch Bird Fair uh, aan de oost doet hij straks ook nog een geluidenquiz voor alle bezoekers om half elf geloof half ik. Elf. Half elf. Ja. De quiz van Henny Brinkhoff. Maar uh, <laughs> speciaal voor u thuis uh, maakt hij nu ook het geluiden. Er straks ja. maakt hij je een geluid, laat ja, het nog even was... horen. Soms hoor je dan nog. Oh ja, nee, nu. Uh, nu uh, dat, ja, nee, ik door, door dat geluid, nee? dacht ik heel even aan een, aan een, nacht, een, een, een, een, een, een, een ja, Was het ook? Oh meen oh, nou. nee, Was het ook? Het ook. Kijk, daar nou zit. Five Menno. Nou zitten hier, hier zitten allemaal mensen naar ons te luisteren. En meestal zitten ze eigenlijk alleen maar doorheen te kletsen. En dan heb ik dus een vraag goed en dan moet ik zelf vragen om. Uh, maar goed, gelukkig klopt. Uh, Jij klapt ervoor. Ja, klapt ervoor dat, ja. dat andere geluid dat. Ja, dat is het vrouwtje van de wielenwel. Precies. Ja, natuurlijk. Ja. Typisch. Nee, maar die wielenbaan had ik eruit. Je hebt nog een nieuw geluid voor ons. Ja, een makkelijke. Ik niet meteen weer antwoord geven, Menno. Nee, nou, ik, ik het denk al. Is, ik, zit al op, ik zit al op een spoor. Ja? ja? jij ook? Je zit op het spoor met die trein die deelt, Nee, eigenlijk. nee, maar ik heb jij ook, ook al een idee? Ja, ik ga het zo zeggen. Oké, okay. goed. Nou, uh, Hendy Breenkhoff, zo direct uh, ben weer terug. Dank je wel. Uh, ja, ook dit jaar ontbreken op de Dutch beurtverde vogel kunstenaars niet. En een van de schuren van Staatsbosbeheer is omgedoopt tot Zilverrijgerzaal. En daar exposeert een aantal van die kunstenaars. En die radstak, er... radstak liep er gistermiddag al even rond. Dan zien we hier gelijk allerlei kraampjes en heel veel schilderijtjes, foto's. En hier is onder andere Elwin van der Kolk. Die is bezig met penseeltje en verf. Dag Elwin. Goedendag. Mensen kennen jou, denk ik niet zo heel goed, maar wel jouw tekeningen, jouw illustraties. Nou, dat zou we ook zo goed kunnen. Ja, inderdaad. Uh, ik maak veel tekeningen voor uitgaven van vogelbescherming of uh, boekjes van Nico de Haan. KNV-boekjes. KNV-uitgeverij heeft veel gemaakt. Ja, klopt. Waar ben je nu mee bezig? Ik heb een schilderij meegenomen die um, half af was. Het stelt een, een treurwug voor en uh, onder die treurwug zwemt een, een wilde eend. Die stond daarop en ik heb hem vandaag meegenomen, want ik wilde graag uh, wat jonkies, jonge eentjes erachter maken. Het schildert een beetje lastig hier hoor. Het is, het is donker, het licht is niet goed, mensen leiden je af. Dus het zou best kunnen dat die eentjes er vanavond allemaal weer afgaan. Nou, en alsof het zo afgesproken is, Nico De Haan. <laughs> die staat hier. Ja, hey. Ik kom het toevallig langs. Ja. Ja. Ja, jij ja, kent ja, Elwin natuurlijk. Eh, Elwin is voor mij de grote tovenaar, hè? Ja? Ja, Ik Kom even mee. Hier kijk. Hier. Dit schilderij. We hebben jarenlang in Volgens een rubriek gehad. Ik, en, en dan maakte ik het verhaal. Een tijdschrift vogels voor En dan Elwin tekende dat dan. En dan zeg ik, Elwin, stel je voor, ik zit in de Vreugderijke Water. Ik kijk op Zalk. En er zit een groepje putters voor me in de... En dan komt dit eruit. Het is fascinerend, vind ik het. Als je, als je uh, ja, de vogels kunt schilderen zoals je hem wilt. En een groepje kievietje, zodat dat er ook helemaal bij hoort. We kennen elkaar al jaren. Ja, en Elwin die kan de vogels tekenen zoals ze echt zijn. Nou ja, dat vind ik een heel groot compliment. Dat is een van de meest ja, de grootste complimenten die je kan krijgen, vind ik eigenlijk wel. Want daar ben ik ook dagelijks naar op zoek. Nou, je ziet een vogel buiten en die heeft een bepaalde karakter, een bepaalde houding die je erg graag wil, wil weergeven. Kijk, iedereen kan een koolmees tekenen, gewoon zwart kop, witte wang en dan is een mooie stropdas. En dat lijkt een koolmees. Maar goed, de echte koolmees heeft natuurlijk een bepaalde ja, houding en, en, en karakter. En het is erg leuk als mensen dat erin herkennen. Met wat, wat voor materiaal nu? dit schilderij wat je nu het maken bent? Wat is dat? Met, uh... um, ik schilder altijd met uh, acrylverf. Succes. Goed, dankjewel. Hier is nog iemand bezig: Harm Visser. Hey, hallo. hallo. Ja, ik ben aan het schilderen inderdaad met acrylverf op, uh, op een paneel. Ik ben de Wilde Zwanen aan het schilderen. Ik werk uh, met veel lijnen in mijn werk, ja. dus ik stileer eigenlijk uh, wat ik zie. Ik heb heel, uh, een hele tijd realistisch geschilderd, echt fotorealistisch, heel fijn. En op een gegeven moment had ik het idee, ja, ik ben eigenlijk plaatjes aan het maken. En ik wil heel graag uh, mijn eigen inbreng hebben. En via het landschap, waarin ik lijnen zag, ben ik uh, de lijnen gaan doorzetten in, uh, in mijn vogels. En uh, ik ben er steeds meer gaan uh, styleren. Dus lineair werk wordt het ook wel genoemd. Uh, het is heel grafisch eigenlijk, uh, zo kan je het typeren. Dus de kleurvlakken uh, die dicht tegen elkaar aan liggen, worden uh, gescheiden door lijnen. En het leuke is, je werkt niet alleen met, met verf, maar ook met plexiglas. Hier staat... Niet aanraken alsjeblieft op een paal? Een blauwe reiger en in dat plexiglas zit acrylverf. Dat was een grote vierkante plaat en ben ik vervolgens gaan uitzagen, frezen, polijsten en poetsen. En uiteindelijk krijg je dan een mooi glazen object, een plexiglazen object. En vervolgens werden, zijn er stukken uitgesneden en zijn daar poten in geïntegreerd. En hier zie je ook weer die lijnen in, hè? dat hele lineaire weergeven van zo'n vogel. Je ziet echt alle kenmerken ook toch weer terug zo. Ja. Als jij naar een ijsvogel zit te kijken bijvoorbeeld, ja. zie je dan echt, ja. uh, bij deze uh, blauwe reiger zie je dan ook echt die lijnen lopen. Ja, ik, uh, ik, ik kijk heel snel en dan zie ik vlakken. Het is niet dat je een oogafwijking hebt of zo. Uh. <laughs> ik kijk niet in pixels of in blokjes of zo, maar ik zie wel, ik zie wel bepaalde beleiding in, uh, in dingen. Dat vind ik boeiend. Uh, en dat heeft met het stileren te maken. Dat je al gelijk bezig bent van hoe kan ik dat pakken in een beeld. En ik vind het ook, het versterkt eigenlijk bepaalde accenten in een vogel. Uh, dat kun je met een realistisch werk uh, ook. Hè. Dan kun je het karakter goed neerzetten. En ik probeer karaktereigenschappen te versterken. Hè. Dus de houding hier van deze reiger. Dat doorgezakte, op een paal staan. Uh, echt zo'n oude kerel die bij het water staat. Uh, dat, dat kun je heel erg aanzetten met lijnen. Dat is... Uh... En als je dan naar die, naar die blauwe rijgen kijkt, dan zie je dat tussen die, die lijnen... dat er toch wel heel veel verschillende tinten blauw, blauw grijs in zitten, ja, ja, dat klopt. Er zit heel veel variatie in. En wij zien vaak een grijze vogel met wat wit, met wit en zwart. En, uh, maar als je van dichtbij kijkt en de omgevingskleuren... die uh, bepalen ook heel veel subtinten die erin zitten. En uh, ik kan met die vlakte daar heel erg in variëren. En daar heb je een ijsvogel uh, liggen in... Ja. ook weer heel dik vierkant stuk plexiglas? Ja. Door allerlei invallen van licht krijg je een heel mooi uh, kleureffect. Je kunt het van beide zijden beleven. Dat is grappig, hè? Ja, dat is het mooie van plexiglas. Ja. Het heeft eigenlijk uh, acht zijden waar licht in kan komen. En dat uh, maakt het heel fascinerend, uh, waar kleuren ook. Het mooiste is als het staat uh, in een ruimte waar veel daglicht is. Weet je eens even mee naar buiten lopen. Dat Goed ziet er waarschijnlijk weer heel anders uit. Ja, dat... Je ziet inderdaad nu gelijk uh, dat het licht door het plexiglas heen schijnt. Dan krijg je allerlei effecten van licht. En dan zie je, die, die, die kleuren komen dan nu echt heel goed dat hun. Ja, Je ziet inderdaad ook meerdere lagen als je uh, schuin door het plexiglas heen kijkt. En de kleuren komen veel meer tot hun recht. Hé, hey, dit is mooi als je aan de zijkant kijkt, dan zie je eigenlijk de hele ijsvogel ook. Ja. In die ene centimeter dikte die het plexiglas is. Ja, ja je, hebt inderdaad, uh, je, je koopt er één, zeg maar, en je hebt er vijf. <laughs> dat is jouw reclameverhaal? Nou, niet per se, maar uh, ik, ik vind het al wel. Het heeft wel meerwaarde. En het grappige is ook dat je het vrij in de ruimte kunt zetten. Want als jij aan de andere kant gaat staan van mij, dan zie je dus ook die ijsvogel nog een keer. Drie kunst. Het is, het is een plat vlak, maar toch drie-dimensionaal. En dat is uh, wel fascinerend, ja. Henny Radstaak bij de volgkunstenaars in uh, de Zilverreigershaal. Nou, hier op de radio gaan we door tot uh, nou, zeg twee minuten voor tien vanochtend. Maar hier op het hele terrein van de Dutch Bird Fair zijn we tot vijf uur uh, ja, vertegenwoordigd. Om half elf vanochtend begint het Vroege Vogels zelfgeschoten festival met allemaal mooie natuurfilmpjes... die door onze eigen kijkers en luisteraars zijn ingezonden. Op de website staan al prachtige voorbeelden ervan. We maken ook altijd een kleine compilatie. En vanaf 3 september zenden we de filmpjes weer uit op tv... En vandaag worden dus de allerleukste hier op de Birdfair vertoond op een uh, groot scherm. Ja, en bovendien zijn er korte lezingen door de makers van uh, Vroege Vogels TV zelf. Onze uh, dik, onze natuurcameraman die uh, gaat vertellen hoe hij dat allemaal doet. Um, tussen die zelfgeschoten films door. En vandaag wordt een heel bijzonder spel op onze website getest. Spotvogel heet dat. Uh, we gaan nu niet helemaal uitleggen hoe dat werkt. Je moet het echt zelf zien en doen. En volgende week wordt die echt gelanceerd. En dan hoort u er veel meer over: over Spotvogel. Ja, wij zitten hier op de mooiste plek zo'n beetje van de hele beurt ver... met prachtig uitzicht over het water, zo'n rietkraag hier. We kunnen net een beetje om de hoek uh, kijken. Een heel groot houten terras. Ik heb gehoord dat hier s'nachts wel eens soms zelfs bevers overheen kruipen. We hebben publiek wat we nu horen. Ja, kijk, ja, kijk. Altijd leuk publiek, ja. Het enige nadeel is uh, dat we natuurlijk niet heel erg uh, meekrijgen wat er op de rest van het terrein uh, gebeurt. Maar daar hebben we gelukkig ja. verslaggevers voor. En even kijken, want ik hoor allerlei overleg... van alle verslaggevers op mijn koptelefoon. En voor mij? wie, voor mij heeft Jeanette mij. iets, wie heeft er iets te melden vanaf het hoofdterrein? De jongens van Vistel vroegen of zij hun twee excursies mochten laten omroepen bij het omroepsysteem. Kun jij dat even regelen? Ja, gaan we regelen. We hebben gisteren ook al gedaan, maar we gaan ze wat extra onder de aandacht brengen. De GPS-workshops Ja, GPS-workshops. Ja, ja. Ja. Het, is, het is heel leuk hier in, het, uh, in de ingang ongeveer bij het infocentrum. Ik kom hier allemaal mensen tegen die je kent. De beurs is nog niet open. Nee, nou, we, sta, we staan te popelen. Alle standhouders staan, denk ik, klaar. We gaan ietsje eerder open dan gisteren. Waarom? Nou, we. leider er zijn? Ja, speciaal voor jullie. Nee, helaas. Nee, we, we hebben zoveel excursies gepland. Er is zoveel te doen. En de mensen staan toch een kwart voor tien al voor de poort. Dus we denken, we gooien ze er gewoon al naar binnen. En dan kunnen die mensen gelijk de eerste excursies. Want de eerste excursies zijn toch het speciaalst. Dan is er nog niemand in het gebied geweest. Dus ja, dat zijn toch de leukste natuurlijk. Debbie Dodeman, jij bent een van de organisatoren. En eh, je zit hier in het zenuwcentrum. Ja, klopt. Uh, ik beman uh, samen met mijn hele familie en uh, aan alle vrienden de uh, informatietent. Dus uh, ja, bij ons komen alle problemen, ja. alle vragen. Alle de bezoekers komen om excursiekaartjes te halen, de sprekers melden zich. Dus er gebeurt hier heel veel vandaag. Het leuke is, als ik aan mensen hier vraag... van waar moet ik zijn voor informatie, daar roepen ze allemaal bij de dode mannen. Oh, dat jouw hele familie ja. staat hier. Hè? Nou, dat klopt. We <laughs> hebben ook allemaal een bed, dus de helft is inderdaad dode man. <laughs> Waarom komen mensen hier naartoe, denk je? Ik denk om, om echt om 101 uh, verschillende redenen. De, veel mensen zijn natuurlijk houden van de natuur, houden vogels, dus uh, ja alles wat er, uh, wat er over vogels is, is hier te vinden. Maar het heet dan wel beursfeest, maar het is natuurlijk heel breed. Dus we staan hier naast de bijenstand, dus ja. er is van alles en nog wat. Maar ook om elkaar te ontmoeten. Je merkt echt dat mensen elkaar uh, ja die zien elkaar niet elke dag, dus iedereen ik, ontmoet elkaar. Ik kom elkaar. ook zoveel bekenden ja. tegen. <laughs> en dat maakt het juist zo leuk, uh, denk ik, dat je een soort, ja, een soort samenkompunt ja. hebt dat zou mooi zijn als we dat kunnen uitbouwen. Dat het ja, elk jaar een soort ontmoetingsplek wordt voor iedereen. Maar ook voor de excursies. Er zijn lezingen. Er valt zoveel te zien. Er valt zoveel te leren. En uh, ja, ik denk dat, dat iedereen wel zo zijn eigen redenen heeft. Maar vooral vogels, natuur en samen beleven, denk ik. Gisteren waren er ongeveer 3500 mensen? Ja. dat is. Wat uh, dat mee of tegen? We zijn tevreden. Denk ik. Wat een ik denk dat politiek antwoord, tevreden. Debbie. Ja, nee, kijk, wat ons betreft kan het altijd drukken. We kunnen het hebben, er zijn excursies genoeg. Maar we zijn natuurlijk al onwijs blij met zoveel mensen. En we zijn ook heel benieuwd wat het vandaag uh, doet. We hopen wat meer kinderen. Kinderen zijn wel uh, welkom. Maar ik denk dat zondag toch meer de familiedag is. Maar we zijn heel tevreden. Alles, alles is goed gegaan. Ja, Kijken we even naar boven. Alles is goed gegaan. Ja. Het weer, vorig jaar, weggeregend hè? Ja, En dit zonde. jaar? Ja, nee, nou, het, kan, het wordt sowieso beter dan vorig jaar. Dat kan niet missen. Maar volgens mij, voor dit jaar gaat het hartstikke goed komen. Ik denk, denk ik. Gisteren ja. is het goed gegaan, dus dat hebben we mee. Al op de regenradar gekeken? Nee, natuurlijk niet. Durf we we niet? hebben allemaal regenpakken mee, want dan blijft het droog. Ja, nee, maar ik heb gekeken. Volgens mij blijft het in Lelystad en omgeving Oostvadersplassen gewoon lekker weer. Ja, toch? Ja, nee, dan, toch? Dan, dan ga ik daarvan uit. Ja, jij moet weer door, want nu staan er een heleboel mensen. En Misschien zijn dat wel die dode mannen op jou te wachten voor instructies. Ja, we gaan ze brieven en dan gaan we los uh, hier. Want om kwart voor tien, nou over negen minuten... Ja, gaan we open. Succes, hè? Ja, dank u wel. Bye. Joost Huizing, die dus uh, een beetje over het terrein wandelt om daar een beetje de sfeer uh, te proeven. Henny, Brinkhoff is weer ter over ons gaan, uh, gaan zitten. En, uh, en Menno zit al helemaal rechtop, want die dacht dat hij het nu ook weer uh, weet. Ja. Het vogelgeluid wat je net nadeed, doe het nog even. Ja. O, <tus> nou, even de lippen smeren. <tus> ja. Oh, oh gegeven. Heeft er iemand ja. een glaasje water voor? Jou? Ja, daar komt hij. <tus> Ja, ik, zou, ik kijk even snel hier rond. Wie weet het? Wat is dit? Ja, roep eens wat. Wat? Boomklever. boomklever? Ja, een boomklever. Nou, u wint niks, maar het was wel goed. <laughs> Jawel, u wint al onze... Nee, joh, hij wint niks. Hij hoeft niks. Het was hartstikke leuk. Een boomklever? Ja. Nou, goed. Onze toomloze waardering, wou ik zeggen. Ja, en bewondering. Oh, dat oh, dat en wel. dat soort dingen. Ja. Uh... <laughs> Uh, niet deden we er nog heen Of uh, ja, zijn we ja. er doorheen we nu? Kunnen, we kunnen er nog wel eentje Let doen, wel oh, een moeilijkere. Oh, ja. Wel een heel typisch geluid, maar wel moeilijkere, Moe omdat heen. je die vogel niet zo vaak ziet in Nederland. Ik hoop dat het lukt, want dan moet ik bijna lachen. Deze mag gelijk... Wat is het? Een, een, een roodmus. Een rood, roodmus. Heel goed, he. wow. Heel goed. Ja, dit zijn de Jullie echte die wonen niet he? naast elkaar of de zo? Mensen ja. <laughs> de mensen van de Dutch Bird Fair. Dat zijn de uh, echte kenners. Om half elf dus op de Dutch Bird Fair... de grote vogelgeluidenquiz met Harry Brinkhoff. Dank je wel, hè? He. Hennie. die Brinkhoff, dank je wel. Eerst ja, Martin Mark. Um, en nu gaan we naar de, de, de man die naast ons zit. Uh, hij wordt wel... Nou, deze man niet, maar de vogel waarover die het gaat hebben... de, de nomade van de oceaan genoemd, de albatros. Wereldwijd wordt hij met uitsterven bedreigd. En albatros-expert Otto Plantema... Houdt, zich, uh, houdt vanmiddag hier op de beurt voor een lezing over zijn grote liefde voor deze zeevogels. Otto Plantema, goedemorgen. Goedemorgen. Um, Waarom heet hij eigenlijk de nomade van de zee? Um, ik denk dat 80% van de tijd uh, de vogel op zee uh, zweeft. Mm -hmm. En alleen als het hoog nodig is... Tijdens het broeden is de op planten. Dat is, Dat is een lastig typische in de lucht zevel. natuurlijk. Ja. Helemaal ja. aangepast aan het zweven op zeeën. Hoe lang kan die in de lucht blijven? Uh, jonge vogels uh, die het nest verlaten... Uh, vliegen op zee vijf, zes, zeven jaar zonder land te zien. En pas na die tijd komen ze weer terug op de plek waar ze gebroed hebben. Zoeken een maat en beginnen met broeden. Maar vijf, zes, zeven jaar zonder... On afgebroken op zee. afgebroken in de in lucht en natuurlijk af en toe op het water dobberend. Uh. Uh, bij het uh, vangen van, van voedsel. Ze vangen vis... Kril, ook kleine inktvisjes. Dan gaan ze even op het water zitten. Ja. En binnen een paar minuten vliegen ze weg. En hoe slapen ze? Want van gierzwalen weten, weten we dat die blijven ook jaren in de lucht En die ja. komen heel hoog in de lucht in een soort slaaphals. Ik denk een, een beetje samen omlaag. De, je ziet albatrossen nauwelijks op het water. En eigenlijk alleen maar tijdens het voerrangeren. Maar zo'n grote... Hoe groot is die? wij het? De, we hebben 21 soorten albatrossen. Ja. Waarvan de zes de reuze albatrossen. En die hebben een spanwijte van 3,5 meter 3,5 meter een kilo of 12, 13, 14. Dat en dan zijn de blijft grootste. dat lijf, blijft zo half slapend. Zo Volledig in de lucht. aangepast aan het vliegen. De vogel kan een duizend kilometer per dag vliegen, zonder ook maar zijn vleugels te bewegen. Maakt optimaal gebruik termiek. van de thermiek en van de golven. Ja. En dat maakte hem ook tot, tot een, tot een uh, icoon van de zee. Uh, is het is de ultieme vrijheid. Waar, wanneer ben je voor de, de Albatros uh, geval? Even de Albatros in het algemeen? In het algemeen. Geval, uh, in 1979 heb ik een reis gemaakt met mijn vrouw naar Patagonië van twee maanden. We zijn toen even overgestoken uh, naar de Falklands. Toen was er nog geen oorlog met Argentinië. Dus vanaf Argentinië zijn we toen overgestoken. We zijn er een paar weken geweest. En we zijn toen met een watervliegtuigje naar New Ireland gevlogen. En daar hebben we voor het eerst broedende wenkbrauw-albatrossen gezien. Eén van de kleinere soorten, spannende wijte van maar 22, 2030. En toen was ik er wel verkocht. Die gaat al over de zeearend heen hier in de Oost-Houdersplaats. Oh, Frans Vera zit er ook Nee, nee, nee. Maar ik kan zeggen dat ik sindsdien verkocht ben voor de Albatros. En ik heb daarna nog negen reizen gepland, met name om de albatrossen te zien tijdens het broeden en op het broedgebied. Want je zei net al, er zijn 21 soorten albatrossen. Ja. En je hebt ze op één na allemaal gezien. Ja, ja, Nou, dat is een hele klus. Want uh, de albatrossen broedt alleen maar op volstrekt eenzame eilanden. Vaak onbewoonde eilanden. Dus je moet echt goed plannen uh, om de, vee, de, om de, de vogels uh, uh, zich op een broedterrein te vinden. Ja. Afgelopen jaar zou ik de 21ste soort scoren. Ik ben een vogelaar, dus die houdt het lijstjes bij uh, mm. ja, of dat verstandig is, weet ik niet. En ik had uh, vier jaar daarvoor een reis geboekt op een Frans bevoorradingsschip, Marion Dufresne. Uh, en ik zou met 80 wetenschappers uh, naar Amsterdam-eiland uh, varen. Amsterdam-eiland huist de zeldzaamste albatros, ja. de amsterdam albatros, zeg maar 35 paar. En waar is dat Amsterdam? Dat ligt uh, iets ten westen van Australië, zeg maar tussen Australië en Antarctica. Mm -hmm. Dus vier jaar voorbereiding, mentaal ook? Ja, mentaal, want uh, de zuidelijke oceaan is erg ruw. Uh, soms lig je de helft van de tijd, ik ben geen echte zeeman, de helft van de tijd op bed. Je te niet zeeziek, maar oh. toch niet helemaal uh, je, happy. Nee. Uh, nee. En ja, wat schetste uh, de verbazing? Uh, het was een groot bevoorradingsschip, 120 meter, twee helikopters aan boord. Die boot vaart zich vast op de rotsen bij Crozet. En hield... hij, uh, hij helde 30, 40 graden over. Kapseisde gelukkig niet. Dat was einde van de reis. Dus de, de Amsterdam-Albert niet kunnen afvinken. En uh, op Cosset eindigde de reis. Oh. En, uh, dus ik die... heb uh, val van de organisatie het horen gekregen... dat ik met voorrang op de volgende ja, tocht naar de... het gebied kan. Jaar, maar zo. dat kan misschien weer over een jaar zijn. Uh. Uh, even, hoe gaat het met de Albatros? Nou, uh, 21 soorten, zei ik net, uh, waarvan 17 bedreigd, oh. Waarvan 3 Zeer bedreigd. Dus in de Galapagos uh, albatros. Zeer bedreigd vanwege longline fishing. Je hebt natuurlijk dit albatros die ik net noemde. De Al Amsterdam albatros waarvan er maar 35 zijn. En nog, een, en nog een albatros. Ook zo'n 3,50 meter vijftig albatros op Tristan da Cunha. Uh, die ook ernstig bedreigd wordt. Maar de belangrijkste bedreiging is dat, dat longline, dat lange lijnvissen. Als je de, de lange lijnen van kilometers lang. Over, als je praat over de bedreigingen, heb je er eigenlijk drie. Dat is de longline fishing, is dat met stip bovenaan. Dan komt uh, toch op twee. Dat is een manier waarbij heel veel bijvangst is. Ja, de schilpadden, haaien, ja. albatrossen ja, ja, dus. Ja, ja. Over, overbevissing, zodat er minder voedsel is voor ja. de jongen. En het de derde punt is dat op de broedgebieden in het verleden vaak schapen, konijnen, ratten, muizen zijn vrijgelaten. En die vreten, uh, en die vreten of de jongen weg, of eten de biotoop weg. Uh, Otto, ik moet me een beetje excuseren. Je hoort daar, meester. we zijn een beetje aan het upspieden. Straks geef jij hier nog ja. een lezing. Dus dit ja. is maar een heel kleine ouverture Topje van, de ijsberg. van jouw lezing. Maar er is een heel klein lichtpuntje, toch, met die longline ja, Er zijn plekken, onder andere ja, Zuid-Afrika... We hebben gelukkig BirdLife in International... Ooit. en die heeft het hele problematiek van de longline fishing op de kaart gezet... sinds een jaar of tien... Uh, de grap is, longline fishing, dat is een, uh, zou het zijn, dat een 150 kilometer lange lijn... met haken waaraan bevoren vis gehoekt is. En helaas, bij het neerlaten van die lijn buiten de boot... Uh, vreten die albatrossen dat prooi op, ja. maar verstrikken zich dan in de haak. BirdLife International heeft nu met een aantal grote uh, uh, organisaties... Uh, een aantal oplossingen aangedragen... waardoor uh, de alpatrossen minder mogelijkheid krijgen... om dat, dat aas die beet, dat aas, ja. op te pikken. De, de lijn gaat eerder onder water. De lijn gaat eerder ja. water door het verzwaren. Uh, er wordt lawaai gemaakt bij het schip... zodat uh, de beesten niet bij het schip komen. Ja. Uh, er wordt een, uh, de lijn gaat via een plastic buis het water in... zodat de beesten dus... Alleen maar die buis zien en ja. nog niet de beet. Nee. Dus al dat soort wow. zaken. En je ziet gewoon dat de, die maatregelen, die hebben resultaat. South Georgia is de, is de sterfte van Albatrossen uh, met 95% gezakt. Ja. Zuid-Afrika, Ida -Bito. Kortom, er is, er, zijn, er is hoop voor de, ja, de Albatrossen. Ja. Ja. En we hopen voor jou, er is ook hoop voor jou... dat je de Amsterdam-Albatrossen Hartelijk Albatross bedankt. Kom je dan weer bij ons zien. langs... als je hem ja. eindelijk de laatste Albatrossen uh, gezien hebt? Afgesproken? Ja, zeker. Ja. zeker. Dankjewel, ja. Otto Plantema. Een half uur geleden hoorden we Harvey van Diek van uh, Sovon vanuit de vogelkijkhut De kluit hier vlakbij. Um, even kijken waar hij nu uithangt. Ja, een andere vogelhut. Eindje verderop. Aan de andere kant van het bezoekerscentrum. Ja, ik moet even lachen, want Harvey stond een beetje te mopperen. Want de hut is te laag, je stoot je hoofd. De, het kijkgat deugt niet, hè? Nee, je zit, uh, voor lange mannen zoals ik zit hij net te laag. Dus je moet altijd bukken. En je, je camera kan niet door dit gat heen. Dus het is een beetje een uh, ja. toestand, maar het lukt wel. Maar uh, ah, jij wil erheen, dus. Ja, dat is waar, ja. <laughs> nou goed, de Oostvaardersplassen. Hè? Jij noemt dat de topplek voor uh, vogels. Waarom? Ja, het is een van de belangrijkste plekken in uh, Nederland... waar heel veel vogels uh, bij elkaar zitten. Ik goed, vogels, maar ook. Overwinteraars. Het is heel veel natuur, dus heel veel vogels kunnen hier hun rust vinden. Een hoge aantallen van een aantal soorten. Roerdom bijvoorbeeld in 2012 minimaal 32 paar, of ja, territoria, nou, dat is behoorlijk hoog. En uh, de Zilverrijken, zoals Leo van Morris over gezegd heeft, uh, iets van 170, 180 paar in 2012. Leepla's doen het goed. Uh, Zea natuurlijk. Nou ja, het is echt een wolhalla voor heel veel moerasvogels. En uh, ja, dat eigenlijk uh, op een uh, ja, redelijk centraal gelegen. En uh, ja, heel veel vogels kunnen we op zo'n als vandaag Fest zoals vandaag... Hier toe, om dat live mee te maken. Ja, ze vinden water, ze vinden moeras. Ja, ze, ze vinden, vinden ja, riet. precies. Het is echt uh, heel open. Heel veel uh, ja, bossages, maar ook veel riet en veel, uh, veel water. En dat is voor heel veel vogels ook heel belangrijk. En uh, dus echt uh, voor de moerastvogels is uh, de Plassen uh, landelijk gezien erg belangrijk. Ja. Jij bent van zo so van Vogelonderzoek. Jij bent de man van de getallen, hè? Ja, uh, ja, in principe wel. Ik ben de man van de getallen. En uh, zeker omdat we nu uh, ook weer bezig zijn met de vogelatlas... Uh, is ook de Oostvaardersplassen erg belangrijk om hier goed te inventariseren. Want ja, zo'n belangrijk gebied voor Blauwborst, baardman. alleen al in 2012 minimaal 500 snorren in één gebied zoals dit. Nou, dat is ongekend. Dat is echt bijna een, een heel groot deel van de Nederlandse populatie... zit gewoon hier in Oostvaardersplassen. Maar dat moet natuurlijk wel, wel goed geteld worden. En dat vinden we heel belangrijk. Ja. Dan had Leo Smits, de boswachter, die had het over uh, de, de lepelaar, mm -hmm. onder andere. En uh, hij zei, ja, het gaat goed, maar de aantallen zijn iets minder dan vorig jaar... vanwege het koude voorjaar. Ja, dat zou me niet verbazen. Ja, we hebben ja. nog niet alle aantallen bij van binnen van dit jaar, maar wel van 2012... Maar dat zou me niet verbazen als dat een effect heeft op de aantallen, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja dus dat is wel een logisch... Uh... Ja, ja, hoor. ja, maar dat is natuurlijk ook weer... Stel dat het volgend jaar weer een goed voorjaar is, dan kan die stand natuurlijk weer omhoog schieten. Dus dat is toch een beetje natte vingerwerk elk jaar. En je kijkt dan van jaar tot jaar wel hoe het met de vogels gaat. Mm -hmm. Maar om er meteen naar conclusies aan te verbinden is te vroeg. Nee, en de waterstand varieert, hè? Want ja, het is nu bijvoorbeeld laagwater. Ja, normaal gesproken, we staan nu op een plekje waar normaal gesproken als het wat natter is... Dan kunnen we wel eens een waterhal over zien steken. Want het is een mooi opgemaakt. En we hadden net wel een Paléplaas die hier net even kwam voorgeren, dus dat erg mooi. En euh, nou ja, Rietvogels we hebben net wat kleine karakieten in scharrelen. dus dat kun je mooi zien hier. Ja. Ja, al die gegevens, al die tellingen, komen in die vogelatlas. Ja, klopt. Dus alle, alle, alles wat eigenlijk geteld wordt de komende jaren, dus vanaf 1 december, afgelopen jaar tot uh, eind uh, juni 2015, al die gegevens worden verzameld, worden digitaal verwerkt en maken uiteindelijk weer een nieuwe vogelatlas. Ja. ja. Dus over uh, twee jaar dan... Uh... Over twee jaar weten we meer, maar omdat we natuurlijk moeten analyseren, denk ik dat we over drie, drie, vier, vier, vier en een half jaar, ergens uh, medio uh, 2016, 2017, dat we heel veel meer weten. Okay. Dan kunnen we echt zeggen hoe het met de volg staat. Nou, kijk uit voor je hoofd, we gaan nog even kijken Ja, dankjewel. <laughs> dat je ze nog een karakiet hè? Ja, die zat wel links ja. daar, en naar de rood zat te tikken. Dus uh, ja. ja ook hier is het hier niet. Janet Paramoor en Harvey van Diek in een te kleine... Nou, voor Harvey van Diek, Harvey. te kleine vogelkijkhut. <laughs> maar dat vindt Harvey al snel. Ja, Eén <laughs> van de hoofdgasten van de Dutch Bird Fair... is natuurlijk een geestelijk vader van dit ruige natuurgebied. Ecoloog Frans Vera. We hadden hem eerder in het begin van deze uitzending ook al even voorbij horen komen. Hij is op excursie geweest. Goedemorgen, Frans. Opnieuw. Goedemorgen. Ja, net terug van die ochtend excursie. Ja. ja nog iets bijzonders gezien? Uh, nou, de sfeer, hè? dat is toch altijd wel bijzonder. Het was natuurlijk mistig, dus we hebben weinig vogels kunnen zien. Mm -hmm. Maar ja, silhouetten. En, ja. Ik heb toch vooral de mensen verteld over de geschiedenis van het gebied. Hè? Waarom de dingen zijn gebeurd zoals ze zijn gebeurd. Ja. Okay. Geen echte bijzonderheden. Maar ik vind altijd, het gaat niet om de bijzonderheden. Ik, uh... Ik heb ook aangegeven, er staan daar hele ordinaire plantensoorten, zoals ja. dus uh, gele mosterd, maar het michelte van de vlinders. <lacht> en ik vind de massaliteit is minstens zo belangrijk als zelfs ze mij. En de geur, want om, rond een uur of zeven waren we hier ook. Ik ja. liep een heel klein stukje zo dat gebied ja. in. En die, die mist, en die je, hoort, je ja. ruikt al een beetje de rotting ja. van de herfst. Ja, je ja. Al een beetje. Ja. En dat ja. is het ook die, die ja. beleving. Het is heel mysterieus. Nou, en wat heel mooi was in het begin, wat we gehoord is dat we daar zo prachtig een grote zilverenige zagen... in een vlak water met het spiegelbeeld eronder. En ik ben uh, vogels leren kennen in de winter van 62, 63. En ik had de kist vogelgids, dat was natuurlijk de gids. En daar was het een dwaalgast in. Hè? Minder of tot maximaal 15 keer in de vorige eeuw uh, gezien. En, nou, en, en nu zie je, en nu nu zie je er 30 ja. in een half uur bij spreken. Dus er kan dat... heel veel veranderen in ja, korte ja, jij tijd. Jij had dat al lang geleden voor ogen. In, uh... Ja, ik, heb in, uh, ik, ben, ik ben op een gegeven moment in contact gekomen... in de oost met een artikel in, uh, in de Lepelaar. Ik was niet in het gebied geweest. Dat was van Ernst Poorter, een bioloog bij de Rijsje van Meerpolders. En wat mij fascineerde was niet zozeer de collectie vogels die er zat... maar de relaties tussen de vogelsoorten onderling... tussen diersoorten onderling, tussen plantensoorten onderling... en tussen planten en dieren. Bijvoorbeeld ook wat er al werd gesproken over het begrazen... van het moeras door de grauwe gans en alle vogels die daarvan profiteren. En ik heb toen Ernst Poorter gebeld. Ik kende hem niet. Ik was dan werkloos bioloog. Ik zei, nou, hier is iets fantastisch. Wordt natuurlijk beschermd. Hij zei, nee... En maar wat was er zo me? bijzonder aan die onderlinge verhoudingen dan? Sp nou, dat je die beïnvloeding chronie, zag. En dat er dus eigenlijk iets gebeurde waarvan iedereen altijd zei... daar hebben we mensen bij nodig om dit te beheren. Ja. Maar hier deed de natuur het zelf. zelf. En ik heb toen een perspectief geschetst van wat ik daar zag. Dat ik zei van, nou ja, dit gebied kan zich ontwikkelen tot iets... zoals Nederland er over duizenden vierkante kilometers heeft uitgezien... voordat wij overal de ploeg en de schop in hebben gezet. En dat perspectief schetste je in? in dat was artikel. in het maartnummer van 1979. En ik heb toen overzet dat dit gebied de mogelijkheid biedt... om de zeearend als broedvogel te laten terugkeren. Maar je hebt toen eigenlijk in het artikel als een soort, soort, soort Nostradamus... voor dit gebied al voorspeld hoe het zou kunnen worden, dat idee. Ja, niet natuurlijk helemaal in detail, maar wel, maar wel in grote, grote mate. Lijnen. En uh, dat neemt niet weg dat hier gewoon ook dingen gebeuren die mij verrassen... Het is echt niet zo dat we dat in detail, dat ik dat kon, maar in veel dingen wel. En wat verrast en, hier jou nog? Nou ja, kijk, dat uiteindelijk natuurlijk... Nou, zoals nu uh, die massale opkomst van uh, Jacobs Kruiskruid, dat had ik dus absoluut niet verwacht. Want dat is een kruid wat altijd opkomt nadat de gronden uit de landbouw zijn gekomen. Maar dit gebied wordt al, nou ja, tien jaar uh, wat langer, vijftien jaar begraast door de wilde runderen, paarden en edelherten. En kennelijk de lange winter heeft voor toch open terrein gezorgd. En in één keer breidt hij zich geweldig uit. En het is één grote bloemenzee. We, we kunnen dat allemaal gaan zien... Uh, nou, bijvoorbeeld door hier op een excursie ja. te gaan. Zo'n excursie als nu net met jou. Maar ook door naar de film te gaan, de nieuwe ja. wildernis. Ja. Ja, het is onge als je, ook als je de trailer ziet, er staat ook een linkje op onze website... het is ja. ongekend wat je ziet. Het maar uh, je het was bedoeld als industriegebied, toch? De, Oost, de, de eerste bestemming voordat de polder droog viel in 1968... was inderdaad industrie. En dat zou dan een overloopgebied worden van de industrie in de Eipolder bij Amsterdam en de Houtrakpolder. En die hadden het niet nodig. Toen, moet ik zeggen, waren er al biologen bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders die het gebied in de gaten hadden. Maar het ging alleen over het moeras... En uiteindelijk ben ik, laten we zeggen, erbij gekomen in 1979, 1978. Eind 1978, begin 1979. En ik heb toen gedacht van ja... Prima, jullie hebben het nu over een moeras. Maar alles eromheen gaat ontgonnen worden. Dat moeras kan nooit op zichzelf blijven bestaan. Nee. Er is meer voor nodig. En toen heb ik de discussie gestart en met vrienden als Fred Bazeman en Leen de Jong het voor elkaar gekregen dat er dus een droog gebied kwam. Dat was essentieel voor de grauwe ganzen die het moeras eigenlijk beheren. Want die komen daarvoor en na de ruit bij elkaar. En dat de spooltuin zou worden verschoven. En dat gebeurde uiteindelijk. Dat besluit viel in 1981. Nou, de rest is uh, geschiedenis. Ja. Wij zitten hier in de Oostvaardersplassen. We kunnen er allemaal van, uh, van genieten. Hoe kijkt het buitenland eigenlijk naar de Oostvaardersplassen? Met enorm ontzag. En ja. wat dat betreft zijn wij Nederlanders eigenlijk minkukels hoor. Wij durven nooit ergens trots op te zijn. Maar als je hoort met hoeveel respect er in Washington over wordt gesproken. In Rusland. Ze komen ook allemaal hier naartoe. Een... Ja, ze kunnen het ja, nooit zij uitspreken. ze <laughs> hebben zelf veel grotere natuurgebieden. Ja, ja. Russen, maar daar, zitten ze, daar, zitten, daar zitten ze te pielen. En dan ben ik in, in, in, in, bij Duitsers en dan zeg ik... jullie hebben enorme uiterwaarden langs de Elbe. En dan kijken ze me aan en zeggen ze... ja, maar wij kunnen dat niet. Ik zeg, wat is dat voor flauwe kul? En dat gebeurt toch niet. En ik denk, daar zit... Toch bij ons, en daar ben ik wel een beetje trots op Nederland, toch een stukje non-conformisme. En dat heb je dan wel nodig ja. om dingen te doen. Ja. Ja. Nou, chapeau Frans. Dank je wel. Laten we daarmee eindigen voor, voor dit moment. Frans Vera, heel hartelijk bedankt. Um, we gaan nog even naar... We gaan even nog even een beetje op het festival kijken. Het is uh, wow. na 5.10. Nou Rob, Kom buiten. Of... Over vijf minuten gaan de hekken open en uh, stroomt het terrein hier vol met bezoekers. Rob, uh, is het al een beetje dringen bij de ingang? Ja, het, het komt een beetje in golven bij de ingang. Iedere keer als er een pendelbus van het station komt, dan komt er een hele massa mensen binnen. Het is nu net heel eventjes rustig, want er is net weer een golfe... soort libelle zomer, de zomerdag. Toch? <laughs> ja, precies, het komt in dat nou ja, Het is het een zomerweek. Komt in de golven binnen hier. Maar er staan hier ook een aantal uh, uh, kinderen ook, uh, bij de ingang, uh, uh, collega kinderen op te wachten. Want Er is ook een speciaal kinderprogramma hier op de Dutch Bird Fair, hè? Ja, dat klopt. Um, er, zijn, um, klim, er is een klimtoren en daar kun je allemaal stempels verdienen. En dan als, uh, als de kaart vol is, dan kun je bij de infotent kun je dan een um, prijs ophalen. Kijk, dit is even om het, voordeel, uh, het vooroordeel te ontkrachten dat een Dutch Bird fair alleen maar voor uh, mannen met baarden en verrekijkers is. Want uh, wat, wat is er nog meer voor de kinderen te doen? Uh, mevrouw staat hier ook met een uh, speciale kaart. Ja. Voor de kinderen is er ook uh, uitpluizen van uilenballen. Dat is erg leuk om te doen. Uh, de blote voetenpad kun je lopen, dat is heel erg leuk om te doen. Een uh, mini-hommel speurtocht. En, voor de, en uh, een de sfeer bekijken en tekenen, Dat is ook behoorlijk uh, tot de mogelijkheden. Tot en met uh, voor kleuters ook nog aan toe het uh, voorlezen uit een nieuw boekje bij uh, Stork. Ja. Dus het is uh, voor elk wat wils hier uh, op de Beurtver. Nou, in de Dutch Bird Fair is nog de hele dag te bezoeken. Uh, kinderen tot 12 jaar zegt zelfs gratis, dus het komt helemaal goed uit. Om half elf begint hier het Vroege Vogels zelfgeschoten Festival... met de mooiste natuurfilmpjes door u zelf gemaakt. Henk E. Nou, die laat helemaal zien hoe dat moet, hoe je zelf natuurfilmpjes maakt. En er is een workshop van niemand minder dan Ruben Smit... Regisseur en cameraman van de Nieuwe Wildernis. En met Dick Harrewijn, onze, onze eigen natuurfilmer. Oi. Vroeger was natuurfilmer gaat ook vertellen gaat hoe hij doet. vertellen hoe je dat er allemaal moet Fijle aanpakken. De kneepjes van het vak. Ja. Um, Natine op Radio 1 OVT over het zelfbenoemde medium Jomanda... en de geschiedenis van de handboog. Nou, een Goeie mooie, combi. Dat is een mooie combi. <laughs> Tot uh, volgende week. Dag. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. Go ahead, Eagles, Groningen. Dan de gaat 10 D. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Ja. En ook feyenoord Nacht. Ziet er bijna een eigen kop? Nee, dan moet het op de lijn gaan. Titesse 20. 1-0 voor de thuisploeg. En om half 5, Utrecht A6. Nu moet je wel wat aardig laten zien, mannen komen. En nog langs de lijn. Vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Nieuw, de Citroën online dealer deals. Dat zijn de beste online deals met de offline service... die je gewend bent van de Citroën dealer. Met online voordeel dat kan oplopen tot 2500 euro. Op citroencarstore.nl. Ho, ho, ho, wacht even. Je krijgt naast 2500 euro online voordeel... nu ook 2500 euro korting van de dealer. Citroën. Nee, nee, nee, nee. ho, wacht.